...omal gemoed met het NWS-journaal. Gukment die terecht staat voor de aanslag in de tram in Utrecht... ...bijna een jaar geleden, is uit de rechtszaal verwijderd... ...nadat hij zijn eigen advocaat had bespuugd. T. weigerde bij een eerdere zitting naar de rechtszaal te komen... ...en wilde überhaupt geen advocaat, maar kreeg die toegewezen. Zijn raadsman heeft sindsdien geen contact met hem gekregen. Ook in de rechtszaal bleef Gukment T. zwijgen... ...en hij stak meerdere keren zijn middelvinger op... Eerder wierp hij al glimlachend kusgebaren naar de officieren van justitie. Nederlanders zijn de afgelopen twee jaar... vaker het slachtoffer geworden van digitale criminaliteit... blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Traditionele vormen van criminaliteit, zoals bijvoorbeeld diefstal, geweld en vernieling... worden juist minder vaak genoemd. Het is vooral een sterke daling van vandalisme en het aantal vermogensdelicten. De daling komt volgens het CBS overeen met het aantal aangifte dat bij de politie wordt gedaan.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 De voetbalfinale van de Champions League voor vrouwen wordt in 2023 gespeeld in het Stadion in Eindhoven, heeft de UEFA bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat de finale van dat toernooi in Nederland gespeeld zou worden. Het weer nog bewolkt en in de loop van de middag meer regen. Het is vanmiddag ongeveer 8 graden. Vanavond droog en opklaringen. Morgen geregeld zon, maar ook weer buien met kans op hagel en onweer. Morgen wordt het ongeveer net zo warm als vandaag, zo'n 8 graden.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 Rise, satellites, you're parasites. AI. now I gotta tell you that I've been down, I'm so low that I bit the ground. It's here.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 Do a you don't even have to do too much You can turn me on with just a touch Baby I look Since it is cold and empty No one's around to judge me I can't see clearly when you're gone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 Wijk hebben we nog van de, de Lightwork uh, kunnen genieten. En vandaag eigenlijk deze van de Top Loader en Dancing in the Moonlight. Nog zo'n mooie hit komt eraan. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you. I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, a starter a place.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 Uh, Luister je eigenlijk uh, uiteraard naar je eigen lokale radio, ZFM Stansford. Je hoorde Louis Capaldi en naar uh, Before You Go. Ja, ik heb uh, vrijdag de 13e in mijn agenda staan. Uh, begin van het seizoen. Meen je niet? Ja. Oké. Okay. Vrijdag de 13e. Jij niet? Ik niet. Oh, nou, nou, nou ja. Wel doen? Nou ja.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 Geruchten gaan dat Max Verstappen binnenkort het circuit officieel gaat openen. Het klopt dat dat schijnt, maar als dat nog in een gerucht is en gonst, dan is dat juist leuk. Dat is het voorspel. Dus als ik nu in één keer zou gaan roepen hoe dat precies zit, dan ja, zijn straks uitnodigingen ook zinloos natuurlijk. Dus daar wil ik niet voor de troepen uitlopen. Ondertussen beheerst het coronavirus ook de Formule 1-wereld. De Grand Prix van China is al uitgesteld en ook andere races buiten Europa zijn onzeker.